Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vandaag een dag van nationale rouw vanwege de terreuraanslag in een concertzaal vrijdag. De daders schoten er om zich heen en staken het gebouw in brand... De puinhoop die er bleef wordt nu langzaam opgeruimd, ziet correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er staan nu ook heel veel graafmachines, vrachtwagens met, uh, die het puin moeten gaan afvoeren. En het is heel goed mogelijk natuurlijk dat zich in dat puin daarbinnen, uh, in, die, in die verbrande concerthaal zich nog meerdere lichamen zullen bevinden. Voorlopig gaat Rusland uit van 133 doden. Ook zijn er 152 mensen gewond geraakt. De meeste zijn alweer uit het ziekenhuis. VVD-leider Jessel Gus wil de komende tijd hard onderhandelen over de inhoud... bij gesprekken over een nieuw kabinet. Bij WNL op zondag op tv zei ze dat er duidelijke financiële afspraken gemaakt moeten worden... met PVV, NSC en BBB. Volgens haar moet er wel flink bezuinigd worden. Ambtenaren trokken vorig jaar al aan de bel... omdat het overheidstekort binnen de norm van de EU moet blijven. In het Friese Marsum stroomt er duizenden liters melk weg... nadat een melkwagen is gekanteld op een rotonde... Volgens de politie raakte de chauffeur onwel. De man is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Veel Britten voelen zich zwaar ongemakkelijk... na alle grappen en memes over prinses Kate de afgelopen tijd. Ze was weken nergens te bekennen na een operatie... en al snel gingen de wildste verhalen over haar rond. Maar vrijdag maakte ze bekend dat ze behandeld wordt voor kanker. Dan is het niet meer zo grappig, vertelt deze vrouw in Londen. Het is heel erg Ik voel me heel verhaal... omdat je de kanker de. Kate Middleton Conspiracy Theory Hall, oh, and you came up with your own ideas of what was going on. Kate en haar man zeggen dat ze mensen bedanken voor alle lieve berichten die ze ook kregen na die diagnose. Het weer, zon en regen wisselen elkaar af. Het kan ook wat hagelen of onweren. Het is maximaal 9 graden. Vanavond vaker droog en vannacht kan het een beetje vriezen. ZFM, verkeersopdate.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 VEM! showed you my love. I never showed you my love. that's what I was want. holding you right by my side. Right by my side. With the morning goes coming too soon.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 Just let it be I say you. I'll just die